3 uur. De Radio 1 Sportzomer. Govert van Brakel en Jeroen Stamphor. De damesfinale op Roland Garros staat op punt van beginnen. We schakelen met de EO Jongerendag, waar verslaggever Laura Kors festivaltent heeft opgeslagen. En nog een nummer live van Van Velsen. Maar eerst het NMS nieuws met Jeroen Tjepkema. Rond deze tijd beginnen de Oranjefans in Garkov... aan hun optocht naar het metalist-stadion. Eerst wordt het Wilhelms gespeeld... en daarna wordt er ruim vijf kilometer lange wandeltocht ingezet. Oranjefans verbleven de afgelopen uren op het Vrijheidsplein van Garkov. De KNVB verwacht zo'n 8.000 tot 10.000 Nederlandse fans in de stad. De Oranje supporters gelden als bezienswaardigheden. Automobilisten toeteren en stappen zelfs midden op de weg uit... om foto's van hen te maken. De wedstrijd tegen Denemarken begint om 6 uur Nederlandse tijd olieconcern BP wil een schikking treffen met de Amerikaanse overheid. BP wil 15 miljard dollar betalen om vervolging te voorkomen... voor de ramp met het boorplatform Deepwater Horizon in 2010. Dat schrijft de Britse krant Financial Times op basis van anonieme bronnen. Het bedrag is een stuk lager dan de 25 miljard dollar... die de Amerikaanse justitie van BP eist. Eerder dit jaar sloot BP een overeenkomst... met een grote groep gedupeerde bedrijven en particulieren. De olieconcern verwacht dat die schikking zo'n 8 miljard dollar gaat kosten.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 In de middag in het zuiden kans op een enkele bui. En het wordt morgen met ongeveer 19 graden iets warmer. AMB Verkeersinformatie. Twee files door wegwerkzaamheden. Op de A15 Gorkum naar Nijmegen staat bij Tiel 2 kilometer. Omdat de snelweg daar dit weekend dicht is. Op de A16 Breda-Rotterdam wordt ook gewerkt bij de Van Brinoorbrug 2 kilometer. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer.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 Vanavond in debat op 2, 5 voor half 9, live bij de KRO en NCRV op Nederland 2. Dit is de Radio 1 Sportzomer. We kijken zo terug op de wateroverlast in Groningen begin van dit jaar in de stand van het land. En de damesfinale in Parijs op Roland Garros. U luistert naar de Radio 1 Sportzomer. Het Govert van Brakel en Jeroen Stompost. Maria Sharapova tegen Sarah Erani. Dat is uh, in ieder geval één verrassende naam in de finale van het vrouwen enkelspel in Parijs. Marcella Mesker, toch? Sarah Erani, had jij niet ingevuld hè? van tevoren? Nee, dat klopt. Maar ze heeft wel ontzettend goed getennist, hoor. Ze heeft ook drie oud Grand Slam-kampioenen eruit geslagen. Ivanovic, Sova en in de halve finale Sementa Stozer, de Australische. Ze is 1,64 meter. Dat betekent 24 centimeter korter dan Maria Sharapova... die de grote favoriete is voor deze finale. Ze heeft al drie Grand slam zegens op haar naam staan. Alleen nooit won ze het toernooi in Parijs. Dus ze kan hier haar carrière Grand Slam voltooien. Ze is in ieder geval aanstaande maandag de nieuwe nummer 1... van de wereld. Ze verdrinkt Azarenka van die plaats. En ja, hoe mooi zou het niet zijn als ze dat zou kunnen verzegelen met een titel vandaag op Roland Garros. Het is de eerste ontmoeting tussen Maria Sharapova en Sara Arrani. De dames zijn zojuist de baan opgekomen. Ze gaan dus nog even inspelen en dan kunnen we van start. En In zijn de proloog van de Ronde van Zwitserland. Zeven kilometer rijden de renners in hun uppie rond. En heb je al Nederlanders gezien, Joris van den Berg? De eerste is onderweg. Het is trouwens in Lugano, oh, maar ach, ja, wat scheelt dat? Hè? Nou ja, het is wel ergens anders in Zwitserland. Een paar letters in elk geval. De eerste, eerste Nederlander is. Wat zeg je? Je zal het moeten fietsen. Zeven kilometer of van Luzern naar nee. Lugano. Ja, dat laatste natuurlijk. Oké, okay, ja, dat is een stukje verder. Op dit moment is Johnny Hogeland onderweg. Hij is als eerste Nederlander gestart. Daarna kwam aan de start om drie uur. Thomas Dekker, ook hij is hier, 12 over 3, Kruiswijk zo meteen. Robert Geesink 40 minuten later, dan 5 voor 3 Poels, half 5 Mollema en dan om 7 voor 5 Valverde en 5 over 5 Leibheimer. De eerste goede tijd is net op de klokken gezet door een Zwitser Martin Elmiger 954. En, en het is mooi dat we het kunnen vergelijken met vorig jaar. Toen werd precies dezelfde openingstijdrit gereden over precies hetzelfde parcours en toen won Fabian Cancellara. ook hij is hier van. Van de partij in 941. Dus die 954 van Elmiger, die mag er wel wezen, maar of die ermee gaat winnen, ja, dat is andere koek. Voorlopig moet het allemaal nog echt op gang komen hier. De grote namen, daarop wachten we nog even. En de Nederlanders, zij druppelen weldra over de streep in de eerste openingstijdrit van de ronde van Zwitserland in Lugano. Ja, ja. Zo sterft hij langzaam weg. Chris Ria, fool. Ja, de plaat dan, hè? Oké. Ja. Okay. Je ja, kijkt uh, naar mij. Nee. nee. Doe wij niet meer jeroen. Met alleen een schone onderbroek en een uh, tandenborstel uh, komen meer en meer oranje fans aan in het Oekraïense Kharkov. Verslaggever Tim De Wit uh, stond klaar op het vliegveld om op ze te wachten natuurlijk. Een beetje kleine oogjes zie ik. Ja, het was heel vroeg vanmorgen. Hoe laat? Mm, kwart voor twee opgestaan. uurtje geslapen. En dan een, een lange vlucht, een uurtje vertraging. Maar ja, het is wel mooi weer hier. Vroeg op vanmorgen? Ja, en een bruiloftje ervoor gehad, dus weinig geslapen. Maar ja. Ja. Maar hoe, uh, hoe gaat de dag eruit zien? Uh, we gaan eerst even naar het hotel toe en dan gaan we naar het plein toe. En dan gaan we een beetje feest vieren en uh, een lekker biertje drinken in de zon. En dan even naar de wedstrijd toe. En alleen maar handbagage mee, dat is misschien Halle ook wel lekker. handbagage, ja. ja. Wat zit er allemaal in? Nou, oh, een onderbroek en een tandenborstel. <laughs> en dat was het. ja, meer heeft u die nodig? Nee. En oranje shirt is al aan? Een shirtje is al aan. Rolf Hoogstraten van Krasreizen. Kan jij inschatten hoeveel mensen er vandaag aankomen? Ik schat in dat er ja, een paar duizend, schat, ik, ik weet niet het exacte aantal. Wij komen vandaag met, met twee vliegtuigen. Uh, maar ja, gisteren is er ook al een, een hoop oranje volk aangekomen. En uh, er zullen ook nog mensen via andere, via andere wegen hier aankomen, voel ik. De meeste mensen van jullie blijven één nachtje en dan morgen weer naar huis? Exact. Voor de wedstrijd tegen Denemarken hebben we alleen een tweedaagse reis. Dus de mensen die komen vandaag aan, die slapen een nachtje en die gaan morgen weer terug naar Amsterdam. En bijna iedereen heeft alleen maar handbagage bij zich. Hè? Dat, dat, je kon geen koffer meenemen volgens mij. Nee, dat is een van, van de beperkingen van de, van de luchthaven hier. Ze hebben hier normaal gesproken volgens mij drie of vier vluchten per dag. En uh, er komen er nu tientallen tegelijk aan. En om het, uh, het snel te laten verlopen hebben ze, hebben ze gezegd uh, we gaan geen bagage uit het, uh, uit het ruim halen. En daarnaast hebben ze voor sommige vliegtuigen ook, uh, heb ik begrepen, niet eens de, de juiste apparatuur om, uh, om het vliegtuig leeg te halen. Het is allemaal een beetje improviseren. Ja, inderdaad. Het is echt, uh, echt enorm, uh, enorm improviseren. Maar uh, nou ja, we hebben goede mensen hier en uh, met creatieve oplossingen komen we een heel eind. Is het dat wel helemaal waard voor bijna duizend euro heen en weer te vliegen voor een... Voetbalwedstrijd? Ja, voor ons wel. Ja, ja. Zonder meer. Als ze winnen vanavond wel. <laughs> moet, nog blijken. Ja, moet nog blijken. Tuurlijk, maar ja, ik doe het iedere keer. Iedere keer meegaan. Ja, ben je ook toch nooit erbij? Ja, ja, de laatste tien jaar. Denk ik wel, ja. Wat is er dan nou zo speciaal aan? Die sfeer. De sfeer is gewoon, als je het één keer uh, hebt meegemaakt, dan heeft het en het heeft je geraakt, dan wil je iedere keer. Wil je iedere keer mee? Ja, het is zo'n kick om mee te lopen met, met de hele groep. Vervolgens te juichen voor het Nederlands helft al een aantal uh, weken. Alleen maar te denken uh, zeg maar, aan voetbal, uh, aan die finale, die wacht, uh, zeg maar, die mooie wedstrijden die komen. Ja, dat geeft een gigantische kick. We zijn vandaag ook tussen de 1500 en 2000 Deense fans in Kharkov. De eerste groep komt vanmorgen aan op het vliegveld. Wat verwacht u van de wedstrijd? Wat do you expect from the game? It doesn't look good. <laughs> no, why not? No, because you have so many uh, world-class players on your team. We can match, match that. Ja, we verwachten er niet te veel van. Nederland heeft een elftal met wereldklasse spelers. Dat hebben wij nou eenmaal niet. Hoping for a miracle? Yeah, a small miracle, yeah. Ja, dus het is voor ons hopen op een wonder. Als u zo weinig verwacht van Denemarken, waarom vliegt u dan helemaal naar Garkov? You know, it's, it's football. Everything can happen. We were also underdogs for 20 years ago in uh, Sweden. En wat gebeurde? we Ja, zegt hij. Denk maar terug aan 1992. Toen waren we ook de underdog. Toen hield ook niemand rekening met ons. Maar uiteindelijk wonnen we wel het EK in Zweden. Dus wie weet? Wie weet, zeggen de Denen. We we can hope the same this time, but uh, that's why we are supporting them. even Tim de Wit vanaf het vliegveld van Kharkov. In de sportzomer kijken we terug op grote nieuwsfeiten van het afgelopen jaar. En bekijken hoe het er nu mee staat. Vandaag blikken we terug op de wateroverlast in Groningen begin januari. Iedereen uit de huizen en snel, de dijk gaat het niet redden. Want met die boodschap wekken politieagenten op 6 januari... de inwoners van het Groningse dorp Woltersum. In totaal worden 800 mensen langs de Eemsdijk geëvacueerd. Een doorbraak wordt maar ten nood voorkomen. Lokaal dijkgraaf Johannes Lindenberg van het waterschap Noordzeilvest... Ik zit in de studio eh, in het noorden van het land. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, waar was u die nacht van 6 januari? Ik was die, die nacht van 6 januari in het crisiscentrum in de stad Groningen. waar het besluit is genomen om te evacueren. Was het en... een moeilijk besluit? Uh, uiteraard is het een moeilijk besluit om uh, mensen, van mensen te verlangen dat ze huis en haard uh, verlaten. Aan de andere kant was het geen moeilijk besluit om dat de gevolgen van een eventuele dijkdoorbraak groot waren geweest. Ja. Maar met wie nam u dat besluit daar? Want u doet dat niet het, alleen. Het, het waterschap geeft het, geeft het advies op basis van, van de gegevens die wij in het veld zien. En wij zagen dat, dat er water door de dijk stroomde... die ook zanddeeltjes meenam. Uh, dan is er sprake van piping, zoals wij dat noemen... en wordt de dijk heel instabiel. Ja. En, en dan uh, geef je zo'n signaal af in de veiligheidsregio, waar uh, gemeenten uh, vertegenwoordigd zijn... en ook de hulpdiensten. En dan wordt daar gezamenlijk dat besluit genomen. Ja, gaat basis... dat volgens een uh, protocol, als het besluit genomen is... dat iedereen weet wat dan te doen? Daarvoor, uh, inderdaad, dan weet iedereen wat hij uh, wat moet doen... omdat wij ook regelmatig oefenen in dit soort situaties. Um... De vraag is natuurlijk nu... dat kunt u achteraf natuurlijk veel beter beoordelen, denk ik zomaar... hoe dichtbij was Woltersum uiteindelijk bij een echte dijkdoorbraak? Ja, dat, is, dat, dat blijft altijd gissen. Maar eh, op vrijdag... Middag uh, is, is er toch wel een situatie geweest die redelijk dreigend was. Uh, die is op, op, op adequate manier het hoofd geboden. Maar ook achteraf heb ik, heb ik er een goed gevoel bij... dat we dat evacuatiebesluit hebben genomen. Ja, en als, ja. u, als u die dagen nog eens in gedachten neemt... Hè, wat, wat is dan uh, de overheersende uh, uh, gedachte bij uzelf? Wat voor dagen waren het? Nou, Het waren natuurlijk zeer enerverende, hectische dagen... waarbij uh, mensen, uh, veel mensen... Weinig geslapen hebben, eh, waaronder ik zelf ook. Eh, maar goed, de, de adrenaline is hoog zulke dagen, dus je, je kunt ook veel. En, er is, en, en ook ja, toch het, het grote gevoel van saamhorigheid die zo'n situatie met zich meebrengt. Dat, dat zie je ja. aan, aan waterschappers zelf, maar je ziet ook aan, aan mensen die het overkomt. Nou ja, je bent natuurlijk niet voor niks dijkgraaf geworden. Dan, dan, ja, je kan bijna zeggen, dan, dan wil je natuurlijk geen dijkdoorbraak. Maar hè, hiervoor uh, bent u aangesteld natuurlijk. Hè, om dit soort dingen in goede banen te leiden. Ja hoor. Dus nee, dan dat, kan ik me dat, voorstellen dat het best prettig is als het dan goed verloopt. Ja, uh, nou, uh. <laughs> u, u was, ja Jeroen zeg wel, maar, u was dijkgraaf. Uh, maar eigenlijk, he, heel formeel gekeken was u loco. Ja, ja. Laten, we, laten we het daar niet over hebben. Oh, nou. ik, ik, ik, was op, ik was op dat moment waarnemend dijkgraaf. De, de, ja. de vorige dijkgraaf was met pensioen gegaan per 1 januari. En de nieuwe dijkgraaf werd oh, ja. half, januari, half januari beëdigd. Ja, nou, je zou dus... bijna willen zeggen, ja. u wordt er het diepe gegooid. Ja. Ja, of je Ach, dat Ja, ja nee, dat, is, dat, is, dat, is, dat is natuurlijk zo. Maar ook als loco dijkgraaf, wat ik ook in de periode daarvoor was... Eh, als plaatsvervanger eh, oefen ik, heb ik altijd meegeoefend. Eh, want als waterschap weet je dat je een kalkulier... Een organisatie bent. En dat je dus in dit soort situaties moet kunnen handelen. En ook als bestuurders moet je dat kunnen. Ja, maar, maar u oefende, terwijl u al wist... Uh, zelfs met de, me, misschien wel met de dijkgraaf... die toen nog nummer één was... dat die dijk wel een opknapbeurtje kon uh, gebruiken. Uh, het, het was bekend dat die dijk... Uh, wel, wel dat daar wat aan moest gebeuren. En die maatregelen stonden ook op het programma. Alleen, uh, wij hadden niet verwacht... dat de dijk deze situatie... Uh, niet het hoofd zou kunnen bieden. Mm. Ja, en wat is er inmiddels gebeurd, nu, het, nu, nu het is, de storm is gaan liggen, uh, letterlijk en figuurlijk, om te voorkomen dat we de komende herfst en weer, uh, winter weer zoiets uh, gaan meemaken? Of tenminste, daar in ieder geval. Wij hebben zo snel mogelijk toen het water was gezakt... Eh, nog, eh, nog in januari zijn we daarmee begonnen... om uh -huh. die, die delen van de dijk waar het water doordrong... om daar een, een kleikist op aan te brengen. Dus een laag van ondoordrenkbare grond... zodat als het water weer die hoogte zou bereiken... dat het veel slechter in die dijk zou, zou dringen. En eh, we hebben eh, van de week het, eh, ons bestuur een aantal maatregelen voorgelegd... om nog voor 1 oktober eh, uit te voeren. En die, die zijn daarmee akkoord gegaan zodat we dan ook per 1 oktober weer kunnen zeggen... Dan, ja. dan, dan begint het stormseizoen, nu kan die dijk weer dit soort situaties aan. En dan, ja. dan zijn nieuwe problemen dus uitgesloten? Nee, problemen, problemen zijn nooit uitgesloten. Absolute veiligheid is niet te koop, maar je probeert het wel zo goed mogelijk te doen. Ja. En spreekt u nog wel eens met die inwoners van de Woltersum? Want die waren boos he? destijds, dat weet u natuurlijk veel beter eh, dan ik. En maken ze zich eh, nog zorgen? Ja, de inwoners maken zich nog steeds zorgen. We hebben ook ingesproken afgelopen week op, tijdens onze bestuursvergadering. En wij gaan binnenkort gaan wij met de bewoners van Woltersum praten... om de, de maatregelen die we nu nog gaan nemen uit te leggen. En natuurlijk ook nog eens even terug te kijken op januari... en hoe het heeft kunnen gebeuren. Ja, want wat die boosheid, denkt u dat u die toch weg kan nemen? Heel de tijd inderdaad, zoals het spreekwoord wil, alle wonden? Dat zullen we zien. en dat is In het algemeen is dat zo. Ik verwacht eigenlijk ook hier... Uh, kijk, het, het is gebeurd. En wij hebben het niet gewild. En de bewoners natuurlijk helemaal niet. Maar, en je moet ook terugkijken. Maar uiteindelijk moet je weer vooruitkijken. En, en zien dat je met elkaar weer vertrouwen in de situatie krijgt. Loco Dijkgraaf Johannes Lindenberg. Dank u wel. Van het waterschap Noordzeilvest. Onze Noorderzeilvest. Ja. Oh, ja. Noorderzeilvest. Ja, ja. Heel goed. Ik las niet goed. Jeroen. Ja, je weet heel goed wie er naast je staat. Zeker. Roel van Velsen, nog een keer gaan we je horen. Um, Roel, de zomer op de radio is begonnen. Buiten nog niet zo. Maar betekent het wel dat jij weer het ene festival naar het andere met je bent afgaat? Uh... We op een hoop festivals spelen. Ja? Ja. Consultatie bijvoorbeeld. Uh, uh, Zand als doorgaan. Ja. <laughs> We gaan uit voor mooi weer dit jaar. En, uh, en we zijn ook heel druk met de voorbereiding van de theatertour. Ze dus gaan uh, uh, vanaf 1 oktober. Uh, 35 theaters af. Dus daar zijn we nu een uh, voorstelling aan het maken. En dat is dan in een andere setting, uh, meer zoals je hier zit? Uh, ja, meer het geluid ook wat je hier produceert? Ook wel met een drummer en een, uh, en een, uh, en een bassist. Nee, wel echt te maken. een, een hele voorstelling. is dus ook, ja, het, het een beetje de verhalen achter liedjes. En, uh, maar oké, okay, het is meer dan alleen muziek. publieks interactie vooral. Dus het is, het is niet een concert, het is niet een akoestisch concert of zo. Het is echt wel een interactief uh, maar geheel. Ga je maken. ook grappen maken? Uh, ik, ga het, ik, ik ga het proberen. En uh, Bavo Galema regisseert het. dus, uh, oh, dus dan komt ja, een goed Iemand die echt het theaterwet ja. goed kent ja. en, uh, en daar veel ervaring in heeft. En, uh, waar ik een goede klik mee heb. En, uh, in het najaar dus. In het najaar. In de theaters. Nu ja. in uh, de Radio 1 uh, Sportzomer Zomer Studio. Roel van Vels. Nog één keer live. Hey. I've been waiting to shake the world, shake it up, shake it up, yeah, shake it up. ja, nu ben ik ook te horen. Hartstikke bedankt, jongens. Nieuwe singles, was dat, Roel, toch? Klopt, klopt, klopt. Heel erg bedankt voor de uitnodiging. Ik vond het gezellig. En uh, deze zomer dus uh, door heel Nederland te zien, hè? Correct. En in, na, ja, in de theaters. Roel van Velsen en Bent, dank jullie wel. Dank. De tennisfinale van de dames op uh, Roland Garros in Parijs. En Rani Sharapova, Marcella Meska. Ja, en zoals uh, verwacht, een flitsende start van de ja, Russin uh, Maria Sharapova. Ze leidt al met 3-0. Uh, ze begon uitstekend in haar eerste service game. Sloeg daar ineens. een Eén puntje tegen. Ze brak Erani meteen. Vervolgens een love game. En uh, ja, het, uh, het uh, blijkt een moeilijk verhaal te worden. Want Erani serveert nu bij 3-0 achter en staat alweer op 15-30. Het is ook een beetje de wedstrijd van de return van Maria Sharapova. Ze heeft de beste return in het vrouwentennis tegen de opslag van Erani. En die heeft misschien wel de zwakste service... Uh, de vorige wedstrijd uh, sloeg het scorebord niet eens uit... omdat de service onder de 100 km per uur was. Haar hoogste service is 140 km per uur. Ja, en daar maakt Sharapova normaal gesproken echt gehakt van, van die ballen. Dus ja, het gaat zoals een beetje verwacht. Hele sterke opening van uh, Maria Sharapova. Hier weer nou, een schitterende backhand langs de lijn op de, op de lijn geslagen. En het lijkt wel of uh, Sharapova vleugels heeft. Ze weet dat ze aanstaande maandag al de nieuwe nummer 1 van de wereld. Is. En wat zou het mooi zijn als ze deze titel daarmee nog eens kan bevestigen. Het gaat goed voor haar. Ze staat 3-0 voor... en heeft nu alweer breakpoints voor 4-0 in de eerste set. Marcella Mesker was dat. Nog 2,5 uur en dan begint het Nederland-Denemarken. Dan zijn die tennisters denk ik wel klaar. Zojuist sprak verslaggever Tim de Wit in Oekraïne... met kvb directeur Bert van Oostveen. Ook hij zit natuurlijk vol spanning en kan niet wachten tot het begint. Bert van Oostveen, directeur van de KVB. Ja, het gaat nu echt bijna beginnen. Ja, gelukkig wel. De voorbereiding is ruim 3,5 weken. Dus ik kan niet wachten. Wat mij betreft mag die aftrap nog 2 uur naar voren. <laughs> ja, er zijn zo'n 8.000 tot 10.000 Nederlanders in Garkov. Ja, Valt het nou mee of valt het tegen? Nou, het is ongeveer het aantal dat we vooraf voorspeld hadden. Het is natuurlijk lastig om hier te komen. Gelukkig hebben we veel charters in kunnen zetten, veel reismaatschappijen hebben dat gedaan. Dus als je net, nou, ik was net even hier op het plein op het podium gestaan... als je dan ziet hoe geweldig het is, die oranje massa, die enthousiaste mensen zingen... straks die parade naar het stadion en ja, als iedereen dan Nederland weer aanmoedigt... dan kan het bijna niet meer fout gaan vanavond. Er zijn nog wel heel veel kaartjes te kopen hè, voor de wedstrijden van het Nederlands Held. Dat is volgens mij nog niet eerder voorgekomen bij een groot toernooi. Wat je altijd ziet met dit soort toernooien, is dat ook veel kaarten op de lokale markt uh, terechtkomen. Ja, die worden nu waarschijnlijk wel weer aangeboden... Uh, laat ik het zo zeggen, het is mooi dat nog kaart te zijn. Want als mensen uh, na vanavond nog denken van, we gaan de Oranje nog even aanmoedigen. Dan, kan... dan even over de wedstrijd vanavond. Wat doet een directeur van de KNVB nou? Heeft hij nou rustig de tijd om die wedstrijd te kijken? Of heeft hij nog allerlei plichtplegingen zometeen? Nou, ik merk dat bij mezelf, iemand vroeger net op het plein. Ik merk dat bij mezelf nu de wedstrijdspanning een beetje begint te komen. Dus een soort gezonde spanning van, hè, ik zei net al, laat het maar beginnen. Uh, dus dat, dat mag gebeuren. Ik ga straks naar het stadion. Uh, uh, Daar heb je uiteraard uh, een ontmoeting met uh, in dit geval uh, mijn Deense collega's. Je hebt een ontmoeting met uh, de mensen van UEFA. Platini zal erbij zijn uh, uh, vanavond. En uh, uh, daarna gaan we wat mij betreft uh, uh, uh, lekker zitten. En uh, ik hoop uh, twee à drie keer op te mogen springen om een doelpunt te mogen vieren. Dat zou het mooiste zijn. En dan op naar Kiev uiteindelijk. Uh, ja, uh, ik, uh, ik zag net iemand met een shirt. Daarop stond Remember ATA. Dat was een shirt uh, wat er op zich heel mooi uitzag. Maar ik zei net al... Uh, wat mij betreft moeten we dat veranderen. Moet het eigenlijk relive 88 zijn. Hè? Je moet niet levend verleden, je moet streven naar de toekomst. En laten we dat gevoel wat we in 88 hadden, fantastische weg naar de finale met uiteindelijk succes. Laten we dat nou met z'n allen in 2012 weer herbeleven. Lijkt me fantastisch. Ja, dat was Bert van Oosveen. Het ging hier even wat, wat mis. Uh, remember, relive 88. Toen verloren wel de eerste poolwedstrijd, ja, weet je nog? Zeker. Over. Ja, ja, ja. Dat ze dat niet hebben. En de drukte om ons heen, ja, die komt natuurlijk van, van de familie van Velsen. Die zijn aan het opruimen, hè. onze ja. live artiesten van deze middag. Veel plezier aan beleefd. De Ronde van Zwitserland. Zo is het. Uh, Joris van den Berg natuurlijk, want dat is de man van het wielrennen. En uh, ja, die pakt alle rondes mee, Joris, uh, geloof ik. Hè. Tofinelli Libre is inderdaad ook nog steeds bezig, de hele week al. Daarin is zojuist de Plan beklommen. En daarna was het een stukje dalen naar de finish. En er mocht weer iemand winnen vandaag. Een jonge Colombiaan, Nairo Quintana van de Movistar ploeg. Die ploeg is een beetje gespecialiseerd in dit soort overwinningen. Zo leren naar de finish uh, een beetje de aanval beloond zien worden. En daarachter een groepje met daarin Bradley Wiggins, klassementsleider. Die moest wel eventjes Cadel Evans laten gaan in de slotfase in de afdaling. Interessante strijd daar, ook met het oog op de tour. Kelderman kon niet helemaal mee met die mannen over de jouwplan. Eindigde wat lager in de uitslag en zakte naar de achtste plaats in het klassement. En de ronde van Zwitserland... Ja, die openingstijdrit. Het is een beetje regenachtig. En dat kan in de loop van de middag nog wat ernstiger worden. Aan de leiding stond Elmiger. Nu over 7,3 kilometer een nieuwe leider. moreno Moser. En dan denk ik dat Gehovert van Brakel wel weet... dat dat wel eens familie zou kunnen zijn van een andere grote wieler. Dat weet ik ook wel hoor, Joris. Ja, dan mag, dan Weet dan mag... jij dat zelfs, Jeroen? Ja, Francisco ja, de Ja, Heel goed, Jeroen. Je ja. stijgt in mijn achting. Enorm. Ja. Moreno Moser, 21 jaar, leidt nu met 4 seconden voorsprong op Elmiger. Maar de grote mannen moeten natuurlijk nog komen. Ik heb ze net allemaal opgezond. Ja. Thomas Dekker is op dit moment de beste Nederlander. Hij heeft 46 seconden langer over die tijdrit gedaan. Waarin dus een klimmetje zit. Het is maar 7 kilometer, maar wel een heuveltje erin. En iets daarachter in de stand. Hij staat nu 27e. Johnny Hogeland. Maar de grote mannen komen straks allemaal jo Joris, pas. Joris, ik heb nog één vraag aan je. Ik begrijp dat Andy Schlek was uitgevallen bij de Dauphiné. Wat betekent dat? Want die heeft echt heel weinig gepresteerd de laatste tijd. Hè? Ja, die heeft eigenlijk niets gepresteerd. Hij was een beetje kwakkelend bezig in die Dauphiné. Hij ging bergop vaak eraf, ging in de tijdrit onhandig onderuit, maar dat doen de gebroeders Slek wel vaker. Zijn broer Frank, die rijdt hier in de ronde van Zwitserland en hij heeft vandaag in de remmen geknepen. Hij kwam niet meer vooruit, zei hij, maar voor zijn Tour de Frans hoeft dat helemaal niks te zeggen, want Andy Slek is een man die graag maar in Eén grote ronde in één wielerkoers per jaar zich echt laat zien. En dat is de Ronde van Frankrijk. En dan moet je altijd rekening met hem houden. Joris van den Berg. Alle vier is het... Jeroen Tjepkema. Dit is Radio 1.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 Tot erop. We ah, AMB Verkeersinformatie. Het is niet druk op de weg, maar er staan toch een paar korte files. Op de A1 Amersfoort naar Amsterdam is een vrachtwagen stilgevallen bij knooppunt Diemen. Er staat drie kilometer file achter, want de rechte rijstok is tijdelijk dicht. De A15 is dit weekend dicht. Van Gorkum naar Nijmegen bij Tiel er zijn daar werkzaamheden. Er staat voor de afrit Tiel twee kilometer file. En op de A16 wordt ook gewerkt bij Rotterdam. En daarom van Breda naar Rotterdam file bij de Van Brinoorbrug twee kilometer. Dit is de Radio 1 Sportzomer En de sport betreft tennis, de damesfinale. Marcella Meska. Oh, het is 4-1. Sharapova die liep uit naar 4-0. Maar heeft nu voor het eerst zelf haar service ingeleverd. Service, dat is altijd nog wel iets voor Sharapova om zich zorgen over te maken. Sinds die schouderoperatie is die service nooit meer op het niveau geweest. Zoals vroeger. En ze wil nog wel eens een paar dubbele fouten slaan. Nou, dat gebeurde ook in die vorige game. Dus dat kostte haar de opslag. Maar goed, ze lijkt nog comfortabel met 4-1. Ja, die Erani die heeft nu een behoorlijk ingetepte been. Die heeft heel veel. Gespeeld. Gisteren zelfs de vrouwenfinale. Samen met landgenote Roberta Vinci heeft ze gewonnen. Dus die heeft gisteren ook weer een paar uur op de baan gestaan. Hier een prachtige die van uh, Errani. Uh, het publiek staat natuurlijk achter haar. Want het is ja, de grote reuzin uh, Sharapova tegen die kleine dwerg uh, Errani. Die zo leuk speelt. Zo prachtig gravel laat zien. Eigenlijk alle slagen beheerst. Uh, speelt met uh, topspin. Dan weer slice, dan weer een korte bal. Maar ze kan ook fantastisch voleren, Anders zou ze de dubbel hier ook niet hebben gewonnen... Alleen die service, ja, dat is natuurlijk een probleem. Daar kan Sharapova op uh, uithalen. Dan komt die dubbelhandige return weer. En uh, de rally is aan de gang. Voor De Sharapova, die gaat uit. En misschien dat Erani nu een beetje in de spel kan komen. Ze komt op 30-0, dus wie weet kan ze hier aansluiting uh, vinden. En wordt het 4-2. Maar ze heeft nog wel wat uh, werk te verrichten... om uh, de inhaalslag uh, hier uh, neer te leggen. 4-1 dus, eerste set voor Sharapova.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 De gezamenlijke omroepen willen via deze reeks portretten die vergeten groep... ...zij die het niet gehaald hebben in het zonnetje zetten. Ondanks het feit dat het op deze types terecht de blijft stortregen. Frits Karbig, jij was voetbaltrainer in Os. En uh, jij had een ambitie. Ja, meerdere ambities. Ja, had meerdere ambities. Maar, maar één daarvan uh, steeg uh, al snel boven alles uit. Ja dat ik eh, eh, van aan het plan heb gehad om, om mijn, eh, mijn groep F3. En jij trainde de F'jes? Ja, dat zijn jongens die zijn eh, zo tussen, tussen de zeven en de, en de negen jaar oud. Ja. Ja, die jongens die wil eh, ik voor Qatar eh, klaar hebben. Klaarstomen eigenlijk. Verdediging, middenveld, aanval. Ja, uh, met een goeie, ruit in het midden. Van goede ruit in het Maar, in de loop der jaren zijn er wat dingen... Anders gelopen dan, dan jij en de Osse Boys in gedachten hadden. Uh, ja, er zijn wat, uh, wat dingen uh, uh, ja, anders gelopen. Dus, ja, want, dat is misschien voor de luisteraars uh, goed om te weten, we staan hier op de luchtplaats uh, ja, van ja, ja, uh, ja, het Huis van Bewaring. Ja. Want jij zit nu inmiddels uh, 12 maanden vast hier onder een streng regime. Ja, dus tot 2034. Misschien ja. zit jij uh, onder de pannen, ja, zoals dat heet. Onder de pannen, ja. ja. De reden daarvoor is, is dat de rechter, uh, ja, kijkende ook naar videobeelden van de trainingen zoals jij die gaf aan de 7 tot 8-jarige jongens. Ja. ja, die beelden zijn... Uh, uh, Misschien is het uh, wel goed voor de luisteraars om even naar een fragment te luisteren. Uh, een fragment van een training van Frits Karbig Osseboys, awesome de F'jes, in 2010. Sebastian! Over de rivier. Een overgang. Hop! Dibby op. Opschieten over het je kapot. Kleine smerige, crypto homo in de stad. Jo, we zijn om het palmen. We gaan afzeilen. Achteruit. Omdraaien. Hup. Ja, hof. Toch, ik zeg toch eerst de touw vastmaken en daarna springen! Wat zijn jij naar beneden. Gaan ze me ophalen. Ophalen zijn gekocht, verdomme meneer. Ja, die videobeelden, ja, dat, dat was ook niet echt de bedoeling. Die naar buiten zou komen. dat was voor intern gebruik. Want daar kunnen, daar kunnen anderen ook heel van leren. Ja. het vaak gezegd, ja als je kinderen niet kunnen dit niet, kunnen dat niet. Dus ja, nou, dat moet je, je dan nog wel eens even zien. Ja. Dus ik ben uh, met ze naar de Ardennen geweest. Maar op een gegeven moment uh, ja, waren de effjes gereduceerd tot drie spelertjes. Uh, ja, die zijn doorgegaan naar de volgende categorie, zeg ja, maar. Ja, dat, uh, ja. Dan worden ze eetjes. Dat ja. dat we weer een verse aanvoer, want het zijn altijd de nieuwe talenten. Ja. En uh, toen zijn we naar uh, overgestoken, de grote Plas over. Ja. Toen zijn we naar Las Vegas, die hoek, die uh, Nevada-woestijn beweerd. Utah. Utah, en daar is, het, uh, daar is het warm. Ja. Zou jij nu nog doen met 7-8-jarige triathlons in, in de, uh, utah Inmiddels waren het tien. Ja waren Jawel, dat is een praatje van heel andere, andere fysiek ook. Ja. Uh, ik, zou, nou, ik had er zelf op een gegeven moment uh, wat moeite mee, want het is echt warm. Warm hè Ja, echt, echt, heel, heel, heel. Maar goed, oh, uh, dat, was dat, uh, dat was dat kamp. En, uh, toen begon de tijd, uh, toen kreeg ik telefoontjes en uh, ouders van Bas Hem. Uh, ja, een is mijn zoentje dit inderdaad. Uh, ik ben dus mevrouw Smeets. En uh, ik wou even uh, reageren op, op wat er allemaal gebeurd is met die, die trailer. Die vreselijke man die nou gelukkig achter Slotte Grendel zit. Uh, dat zijn uh, drie kleinkinderen van mij, drie hele lieve vrolijke jongetjes. Uh, twee die zijn er helemaal niet teruggekomen. Eén uh, is er wel teruggekomen en die uh, lag op de Intensive Care. Het wordt te veel hoor uh, wat, wat er allemaal gebeurd is, wat nee. die man gedaan heeft, nee. dat is met geen pen te beschrijven. Nee, wat... en, het, en ze, ze voetalden ja. zo graag, dat, oh, ja. ze, dat was het liefste wat ze deden. Ja. Mevrouw Smeets, we, we hebben ook verhalen gehoord van andere jongetjes die teruggekomen zijn, die helemaal, die die die die die. die er is niks van over is Niks van over. Het zijn wrakken. Ja. Het zijn wrakken. Ja, mevrouw Smeets, we moeten moeten afronden. En ik hoop dat, dat dat dat die man nog nooit, dat die nog meer vrijkomt, nooit meer. Eh, vooralsnog eh, lijkt het alsof men mij niet meer steunt. Ja. Maar Frits, even even voor de voor de duidelijkheid. Je hebt geaccepteerd dat je carrière als voetbaltrainer ten einde is. Ja, ik, uh, ik, ik kan het nog steeds niet, niet, niet, geloven. Nee, ik kan het niet. Ik kan het niet geloven dat men mij dit wil, uh, wil, uh, wil aandoen. aandoen. Ja, maar als ik het, zo met jou wil, het, het wordt hier nu te machtig dat, een beetje. Kost me dat ook, uh, ook best, ook best moeten Ja, want ik zie nu de tranen. Dat mag je best weten. Ik zie nu de tranen uh, vrijelijk ja, lopen. Ik, ja, er komt ook een beetje spuug uit je mond. Mijn hartje zegt altijd. Dat zit, zit er allemaal ja. ja, natuurlijk. Zijn dat nou zenuwwindjes die je laat? Dat ja, een, een, een passie. Nee, ja, dit, dit hoort bij, de, bij mijn aandoening. Oh, dat, je hebt ook nog nee. een aandoening? Ja, ik ben, ja dat was in, in, ik even vergeten. In Utah is dat. Uh, in de... Is het op je darmen geslagen? In de darmen is dan allemaal in de flora. Wat, wat het ook jouw positie in de dug-out eigenlijk volstrekt onmogelijk maakt. Omdat jij voortdurend. Ja... Ik denk dat ik heel even heel even, heel, heel, heel even heel even. Even rennen. Goed, dames en heren. Frits Korba. Vroeger held in het trainersgilde van Os. Nu zwart schaap in het huis van bewaring. Zo ziet u hoe een ambitieuze carrière kan stranden... op foutieve methodes en darmaandoeningen. Spanje werd vanmorgen wakker met het bericht... dat de steun van het IMF aan de banken 40 miljard euro zal gaan kosten. Een rapport dat eigenlijk maandag pas uit zou komen... is nu al uitgelekt. Over een half uur vergaderen de Europese ministers van Financiën over Spanje. Gisteren ontkende een woordvoerder van de regering nog dat er hulp zou komen... Maar nu lijkt het er echt niet meer en lijkt er echt geen weg terug meer. Verslaggever Jessica van Spengen ging in de buitenwijk van Madrid de straat op. Libre staat er op de bordjes in de taxi. De taxichauffeur van de eerste wagen staat met de handen in de zakken. Een Beetje nonchalant tegen zijn wagen geleund. Poca gente que sentido. Er is niet veel werk. De para que, para que. Para Heeft het echt met de crisis te maken? De economische situatie is niet goed. En de mensen zijn zonder werk. Slechte economische situatie, mensen hebben geen werk, het gaat slecht. Er ligt een krant in de vooruit, pakken we er even bij. Wat wordt er geschreven? Oye, hoy viene la, la portada la del de referencia al partido de fútbol a la selección española Op de voorpagina alles over het voetbal Artistas toreros cantantes allemaal foto's van mensen gehuld in de Spaanse vlag bekende Spanjaarden schrijvers zangers reportado hoy principalmente es eh, digamos que es lo de la... Maar het is ook groot nieuws dat Spanje mogelijk hulp krijgt uit Europa. Is het iets wat u bezighoudt? Me preocupa ayuda, bueno, en el sentido la cosa Ja, ik maak me zeker zorgen. Als Spanje gered moet worden, dan betekent dat het dus heel slecht gaat met dit land. En daar maak ik me wel zorgen over. U bent niet bang dat er straks vanuit Europa... Een pakket aan maatregelen komt en dat het misschien best wel zwaar kan worden. Miedo, sí, hay siempre. Ya, de principio, la crisis la llevamos soportando unos años y no hemos tocado fondo. No sabemos el fondo dónde está ni el gobierno tampoco Ja, natuurlijk zijn we wel bang. We weten nog niet of we al op het diepste punt zijn, waar we nog naartoe moeten. Kijk, nu worden de banken wel even gered, maar we weten natuurlijk niet wat de volgende stap weer zal zijn. Pero vamos, que si recata y tenemos que ver más dinero, creo que irá todavía peor. Pero vamos, tenemos esperanza de que no bajen más. We zijn even een winkelcentrum ingelopen. Twee dames staan hun karretje vol te laden. Het nieuws volgen ze niet echt. Is het iets wat dus eigenlijk niet zo leeft op dit moment? Het is heel belangrijk, het is fondamentaal. Het is heel belangrijk. Het is wat ons kan halen van ons Het kan ons redden van de echte diepe val naar beneden. De Spaanse regering wil heel graag zelf de broek ophouden. Wil eigenlijk geen hulp vanuit Europa. Nu dat het toch zit aan te komen, wat vinden jullie daarvan? De politieën zich nu aan de hoogte. De politici trekken heel erg aan de gewone mensen. Die moeten het geld oproosten. Alleen er valt op een gegeven moment niet meer zo heel veel te halen bij ons. A lo deberían buscar esa ayuda fuera, de fuera. Dus ze zullen wel hulp moeten gaan halen. Hebben jullie nou andere boodschappen gedaan met dit nieuw? Nee hoor, gewoon wat we nodig hebben. En, en uh, ja, nou ja, jullie winnen financieel niet meer in Europa... maar misschien morgen met het voetbal? Dat zou heel mooi zijn. Al dus Jessica van Spingen. Die gaan we veel horen, want zij wordt de nieuwe NOS-correspondent in Spanje. U hoort het net al. De partij van de Brinkman, de onafhankelijke burgerpartij en Trots op Nederland gaan fuseren. partijcongres van Trots heeft in grote meerderheid ingestemd met de fusie. Lijsttrekker Hero Brinkman, goedemiddag. Goedemiddag. Zeg meneer Brinkman, uh, wat beweegt u om met Trots op Nederland te fuseren? Nou, Het gaat niet zozeer om Trots op Nederland. Het gaat om, uh, om een groot aantal mensen die zeker ook lokaal ontzettend actief zijn... en uh, die met een programma komen uh, die nagenoeg hmm. raakt aan het programma van de OBP... En, uh, en ik vind dat we uh, dit asociale uh, Kudusakkoord, uh, uh, maar ook het gigantische gat op rechts wat er is in de Tweede Kamer, dat we dat moeten bestrijden door gezamenlijkheid uh, uh, ja. toch een nieuwe partij op te richten. En dat is datgene wat, uh, wat we vandaag gedaan hebben. Ja. Deze algemene Ledenvergadering heeft het voor mogelijk gehouden om iets unieks te doen in de politieke historie, namelijk op rechts. Twee partijen te gaan fuseren. Dat is uniek. Dat is nooit eerder. u nog even onderbreken, want u zegt ja, ja, ja t, uh, het, het gaat niet om trots. Maar uh, het gaat toch juist om trots. Want dat is een partij uh, waar u zich blijkbaar politiek inhoudelijk uh, heel erg thuis voelt. Bovendien is het een partij met een, uh, uh, een achterban en ergens vertegenwoordigd. Ja, dat klopt ook. Uh, dat is natuurlijk ook de, aan de ene kant uh, de kracht van. Uh, van deze partij, uh, die wij meenemen in een nieuwe partij, dat is ook de reden dat we gaan fuseren. We gaan uh, helemaal met een schone lijn beginnen wat dat betreft. Maar we gaan natuurlijk wel elkaars uh, sterke punten gaan wij, uh, gaan wij benoemen. En onder andere daarvan is dat de lokale vertegenwoordiging die, uh, die trots op dit moment al heeft. En dat is een groot goed, dat is zeer belangrijk. Um, en uh, dat heb ik natuurlijk niet. Ik bedoel, mijn nee. partij bestaat nog maar net uh, 2,5 maand. Uh, en daarin kunnen wij elkaar uh, volgens mij politiek gezien ja. alleen maar versterken. Uh, en, en, wat, dat... en wat bedoelt u met een schone lei? Ah, precies wat ik zeg. Doordat je met elkaar besluit om, uh, om met een nieuwe partij, met een nieuwe naam ja. uh, te ja. gaan versioneren, dan uh, is dat voor iedereen het gevoel van een frisse en een nieuwe staat. Maar u bent pas uh, net begonnen toch? Dat was toch al fris en nieuw? Ja, nou ja, nogmaals, uh, ik ben net begonnen. Uh, ja. Maar uh, wij, hebben, uh, wij hebben al daarvoor elkaar niet getroffen uh, wow. om uh, fusieplan uh, te gaan bespreken. Dat hebben we dus nu wel gedaan. En, uh, en ik was een eind op weg, hoor, dat geef, uh, geef ik ook heel eerlijk toe. En dat, die, die, die moeite die we daarin hebben gestoken, die is ook allemaal niet voor niets. Uh, maar uh, dat neemt niet weg dat ik zo breed... En zo krachtig mogelijk die campagne in wil gaan om dat Koelousakkoord uh, te bestieren. En, en om te zorgen dat er voor ja. die ondernemer en hmm, voor die ja. ZZP'er een hele goede partij staat ja. die, uh, die, die zetels binnen kan halen. Dat begrijp ik. Uh, maar uh, het is ook de partij van Rita Verdonk trots op Nederland. Gaat zij nog een rol van betekenis spelen bij u? Nee, Rita Verdonk uh, die gaat, uh, die gaat uh, niet op de lijst komen uh, en, zal, uh, en speel is, is, heeft ook geen zitting in het bestuur. Um, hmm. Ja, maar ze is natuurlijk wel de oprichter van de partij. Uh, dus ze zal altijd uh, van, trots, uh, van de trotsmensen natuurlijk altijd een belangrijk onderdeel vormen. Um, uh, de, en dat is hetzelfde als wat er bij andere partijen zijn. Maar even voor de helderheid, we gaan helemaal opnieuw beginnen met een nieuwe partij. Waarbij de bestaande structuren netjes heel erg uh, democratisch in elkaar over laten vloeien. En gezamenlijk die nieuwe partij uh, gigantische ja. slagkracht geven om die verkiezingen te winnen. Hij krijgt die partij nog een andere naam? Ja, zeker. Die partij die gaat uh, absoluut een andere naam krijgen. Dat beslissen, we, dat beslissen we binnen nu en zeven dagen. En daar zal het woord trots niet in voorkomen. En onafhankelijk of burger? Oh, nee, mm. ik, ik denk dat wij uh, wat dat betreft uh, gewoon echt eerlijk moeten zijn. Uh, als we echt met z'n tweeën verder willen, helemaal uh, met een, uh, met een, uh, met een, uh, met, met, met wat dat betreft, met, met een verenigde kracht, dan moeten we uh, uh, uh, niet proberen uh, het gevoel te krijgen dat de een de ander overneemt of de ander de een. Uh, dan moeten we ook dat echt gezamenlijk doen met een compleet nieuwe naam. Goed, ik dank u wel, uh, meneer Brinkman, voor deze uitleg. Graag gedaan. Tot ziens. Heel uitgehard. Op het koer Philippe Chatrier. De damesfinale einde eerste set. bestellen. Ja, en het is spannend ook. 5-3 Maria Sharapova. Ze serveert zelf, staat 30-15. We zitten nu in een lange rally. Mooie backhand langs de lijn van Errani. En uh, die is goed. Wordt uh, luid uh, aangemoedigd door het uh, publiek. Want ze hebben haar kant gekozen. Is ook wel iets bij voor te stellen hoor. Want ze moet die mokerslagen van Sharapova steeds maar zien terug te slaan. Maar ze is aardig bezig. Zo halverwege deze eerste set begint ze rallies te spelen. Begint ze Sharapova een beetje van links naar rechts te bewegen. En dat, dat werkt. Sharapova heeft overigens al twee setpoints gehad. In die vorige game op de service van Errani. 5-2 stond het toen. En 15-40. Toen miste Sharapova een makkelijke voorhand return. Daarna een paar goede punten. Van Erani. Nu dertig gelijk. Kijk of het setpoint kan worden. Goede backhand cross van uh, Sharapova. Die krijgt nu rustige, diepe bal van Erani. Voorhand cross. Daar komt Sharapova. En de voorhand langs de lijn. Een winner, Een glansrijke uh, winner Van uh, de diva van het uh, tennis. Want zo mogen we haar toch wel noemen. Alhoewel ze in uh, de persconferenties echt heel sympathiek uh, overkomt. Op de baan is ze uh, gretig. Is ze uh, ambitieus. Is ze uh, fanatiek. Ze heeft een geweldige passie nog uh, voor het tennis. Ze kan al langs. Stoppen, want ze heeft uh, uh, zoveel geld verdiend. Ze heeft een contract van 70 miljoen dollar. Ze kan uh, alles en iedereen in haar uh, familie uh, te eten geven. Maar hier komt dan het uh, setpoint. 40-30 en een winnende backhand langs de lijn. Maria Sharapova wint dan toch die eerste set. was een beetje tricky op het eind. hoor. Ook nog een dubbel foutje in dat laatste game. Maar uh, ze wint hem dan toch met 6-3 in 36 minuten spelen. Told me about her the way she lied. Well, no one told me.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 zombies, she's not there. De radio 1 Sportzomer. De festivaltent. De komende negen weken trekken we tijdens de sportzomer langs festivals en evenementen. Het zijn natuurlijk de grote zoals Oeral, Holland Festival en Werchter. En kleinere zoals Juliana Pop. Verslaggever Laura Kors is nu op een heel groot evenement: de EO Jongerendag... Inderdaad, hallo. Ja, Hier zijn 30.000 jongeren op afgekomen. En dit is het geluid van twee van die jongeren die op uh, wielrenfietsen, op racefietsen, op uh, rolletjes uh, aan het uh, fietsen zijn. Iemand heeft het net, ja, net gefietst. Ja. En waarvoor was dat fietsen? Voor uh, straatkinderen. Waar? In. Moet ik even kijken hoor. Oké, okay, je hebt het net gedaan, maar helemaal waarvoor? Dat is niet duidelijk. Voor Oekraïne. Oh, sorry. Um... Je kunt winnen. Een uh, EK-wal. Ze is dus hier meer dan binnen alleen, hè? dat is wel, uh, wel duidelijk. Um, even vragen hier aan jou, uh, met je mooie oranje topje. Waarom ben jij hier vandaag naartoe gekomen? Uh, nou ja, ten eerste, het is een soort traditie ook bij onze school met uh, vriendengroep en zo. Voor de gezelligheid met z'n allen. En uh, ook omdat je hier met 30.000 jongeren uh, bent en je ziet dat je niet alleen bent bijvoorbeeld. Want het is best lastig om nu altijd voor je geloof uit te komen. Heb jij daar moeite mee? Uh, nee, niet in mijn gewone, in mijn, in mijn dorp en op school. Maar ja, als je op vakantie bent en daar ontmoet je ook mensen. En je zit met een groep, uh, zit je weet ik veel, je gaat naar de pizzeria. Ik ga dan binnen, zeg maar. Dus dan, uh, ik doe dat wel gewoon. Maar uh, dan krijg je dan rare opmerkingen. Nee, nee, dat meestal is het zo van, oh, oké, okay. oh, nou ja, cool. En jij, de Eeuw Jongerendag, waarom? Uh, feestje, feestje met 30.000 jongeren die allemaal uh, hier gekomen zijn om God te aanbidden. Ook mensen die zoeken zijn naar God en... Uh... Ja, de gewoon nog vette optredens een Hele gave bands hier elk jaar. Dit is ook de vierde keer voor mij. Traditie elk jaar. En gewoon met alle vrienden samen een hele vette dag. Er gebeurt uh, veel hier op de parkeerplaats. Er zijn heel veel steentjes en tentjes. Er is een nazorg, je kunt een bijbel kopen. Wat van hier alles uh, op de parkeerplaats is het leukste? Uh, ja, dat zullen de CD-kraam zijn. Van alle bands die je binnen luistert kun je gelijk buiten CD kopen. Ja, en die, uh, die bands uh, die treden hierop in het stadion. De main act vandaag op de EO Jongerendag is toch wel het optreden van de band The Casting Crowns. Nou, Ik had er echt nog nooit van gehoord, maar ze schijnen giga te zijn. Martine van radiozender X-Noise, dat is de christelijke zender die uh, hier vandaag ook uh, uitzendt vanaf de parkeerplaats. Ja, Casting Crowns, hoe groot? Casting Crowns is begonnen als worshipband in Amerika, in de kerk. Inmiddels uitgegroeid tot een van de grootste christelijke artiesten in de worship. Ze hebben zelfs in de hitlijsten onder Adele gestaan. En vandaag zijn ze hier op de EO Jongerendag voor het eerst in Nederland. En een van de grootste bands in de worship, wat, wat is dat? Dat is de christelijke muziek om te aanbidden, om God te prijzen. En dat is wat zij doen door middel van rock en popmuziek. En zo heet dat ook, worship. Net zoals dat je de blues hebt en jazz, heb je dus ook worship. Juist, ja, precies. En nog even die naam, Casting Crowns, dat lijkt wel heel erg veel op uh, Counting Crows. Ja, dan heb je het geluk dat zij Amerikanen zijn en dus het gewoon uitspreken als Casting Crowns. Ja, en zo klinken die casting crowns dus, of casting crowns natuurlijk, op z'n Amerikaans. Uh, maar er is hier buiten uh, ja, de reguliere optredens natuurlijk ook veel aandacht voor het voetbal, want dat staat hier ook op het uh, programma. Jij bent al helemaal in oranje, ja, ornaat, je bent helemaal uitgedost. Jij hebt een t-shirt aan van het EK 88. Ja, ja die kwam zomaar uh, bij mij op mijn kamer terecht. Hoe dan? Die zal iemand mij gegund hebben blijkbaar. Maar jij wist niet dat het het EK-88 was. Ik wist niet eens dat het een EK-shirt was. Ik heb me aangenomen dat die oranje is. Hoe, wanneer ben je geboren? 95, 1995. Ze hebben het natuurlijk helemaal nooit meegekregen. Even een korte voorspelling, hoeveel wordt het? Uh, nou, wij doen met onze uh, jaren op school hebben we een pool opgericht. En ik heb uh, 3-2 voorspeld voor Nederland. Jij? Ja, 3-1, zeg ik. Er is net gebeden ook voor Nederland. Denk je dat God aan uh, de kant van Nederland staat? Ik hoop het. Jij? Tuurlijk, maar zonder winnen we ook, hè. Ja. En die laatste jongen die je hoorde, die heeft een hele grote blauwe strop om <lacht> En daar staat op, ik ben jarig kus me. Dus tot slot geef ik deze jongen een hele dukke zoen op de radio. Ja. Laura Kors. En is de benen, het gaat goed komen Govert. Ik denk het wel, Gelderen Doom met alle mensen die daar uh, hun eigen festival vieren. Jeroen, uh, de opmaat uh, gaat nu echt uh, komen, ja. de opmaat, na de, de wedstrijd. Nog twee uurtjes. Nog twee uurtjes met Tom en met Tim. Tim. Klaar, Goedemiddag. Dus. Tot ben morgen. Nou, met ons betreft al, hè? Ja. Wij zijn één. En het legioen. Volg TK bij de publieke omhoog. Ja, dan krijg je toch eerst een brok van in je keel. Kijk op Nederland 1. Vandaag komt Oranje opnieuw met Robert. Ga naar nos.nl. Dit is de laatste penalty. En luister de Radio 1 Sportshow. Het is de doelpunt. Nederland.